Het verkeer bij Amsterdam kan beter omrijden via Zaandam. Daardoor staat het ook vast op de n 208. Haarlem richting Velsen. Voor de aansluiting A22, 3 kilometer. Op de A12 richting Den Haag. Daar staat tussen Reewek en Knop het Gouden 4 kilometer. Door werkzaamheden. Daar is de rijbaan het hele weekend dicht. Bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland. Daar staat 4 kilometer file tussen Rotterdam-Prins Alexander en Rotterdam Centrum. Tot zover de verkeersin.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 de tekst van André Meurs, die ook de meeste teksten voor het trio schreef. Andere bekende rummers uit die tijd waren goudkoorts, sigaretten, whisky en wild wild woman. En het trio hield in 1960 op te bestaan toen Beb en Nico naar Australië emigreerden. En nu hoort ze nu de chico's met koel water. dan is de droge grond, want er is geen water. De gif gaan de paden, naar de droge bron voor in de polwater. Koel en berwater. Lustloos zitten de koubos op trek en lijden onder het gebrek aan water.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 En niet blikken van hoger als daar.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 Jou heb gezeten Jij ik mij aan Ik keek jou aan En schok en toe In de bus van Bussen naar aarde Kreeg ik de eerste zo Het is al haast een jaar geleden Dat we toen te samen reden Tussen de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 Hield mijn hartje voor je open. Was in de bus, van vliss hem naar aarde. Maar ik durfde niet te hopen. Was in de bus, van vliss naar aarde. Dat het zo gezwind zou gaan. Ik mis je zo.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 De Silvera's hoort u nu met gebroken harten. We hebben... Op het bankje haar liefste te ze wachten. Ze wachtte vergeefs op haar liefde, daarom schreef ze hem deze brief. We hebben onze liefde besproken. Zag zij de jagers zo Lieve dochter heeft die stuur haar niet in het bos. Dus wie een leuke, lieve dochter heeft die stuur. Die niet dan de zon zijde ziet. Je brak vele harten, en ook dat van mij. Je liefde en maar waren spoedig voorbij. Je bent als een wilde idee, die slecht.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 Kinderen voor een feest bij elkaar als het gehouden plaat Over vijfentwintig jaar Over vijfentwintig jaar Bewaar je tranen maar voor later Jij bent nog klein, maar straks word jij een vrouw Are you drunk? Waar je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 Ik weet je nog je.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 een spel, waar ben je nu? Hoeveel van mij ontken je nu? Jij verandert zo gauw. to <laughs> death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 hier in het verkeer Tegen een winkel glad rinkel in de etalage Twee agenten Dat centen, oh, Wat een ravage Wanneer je bond en blauw ziet Besef je eens te meer Een mens wordt heu zo gauw niet Hier in het verkeer Ik blij toen ik je handschrift zag. Maar wat in je woorden diep ongelukkig?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 Samen met Hattie, met Dear John. Hoor ah, de muziek van Toby Ricks met Hier in het Verkeer. CFM Zandvoort, U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Zo meteen op de radio. de Skymasters. Maar is die Omer Jan en de Haagse Bluff Band met de sfeer bij de krop van...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 Wat je lid van onze kring, doet dan nog één enkel ding. Steek twee vingers op en zeg: ons na: sfeer bij de top van de deur dat je nooit van de meisje zal houden, Sfeer bij de top van de deur.' Dat je nooit met de meisjes opkomt. Van heel het leven speel je nauwig spel Van vijfde zelf, van vijfde zelf, zij, zij, de zij, zij, zij, zij, zij, zij, make a show from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 Luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.